Met het NOS-journaal. Het partijbestuur van het CDA wil dat de lijsttrekker wordt aangewezen via verkiezingen onder de leden, dat melden ingewijden. Tot nu toe droeg het partijbestuur altijd één kandidaat voor, maar mede onder druk van regionale afdelingen komt het partijbestuur daarvan nu terug. De meest genoemde namen zijn die van de ministers De Jager, Spies en Van Bijsterveld, fractievoorzitter van Haarsma Buma en staatssecretaris Bleker. Groot-Brittannië zit opnieuw in een recessie. De Britse economie is voor het tweede achtereenvolgende kwartaal gekrompen. Analisten hadden juist gerekend op een minime groei. De cijfers over de Nederlandse economie in het eerste kwartaal worden op 15 mei bekend. Nederland zit al in een recessie omdat de economie in het derde en vierde kwartaal van vorig jaar is gekrompen. De machinist van de stoptrein die afgelopen zaterdag op een intercity in Amsterdam botste heeft mogelijk last gehad van de laagstaande zon. Dat blijkt uit rapporten van ProRail en de inspectie die in handen zijn van de NOS. In de rapporten staat dat de machinist van de stoptrein, zoals al werd vermoed, door rood is gereden. Bij het ongeluk zaterdag raakten 42 mensen ernstig gewond. Een vrouw van 68 overleed aan haar verwondingen. De Britse politie heeft een nieuwe foto verspreid van het vermiste meisje Madeleine McCann. Volgens de politie is het meisje mogelijk nog in leven. Madeleine McCann verdween in mei 2007 tijdens een vakantie in Portugal. Ze was toen bijna vier jaar oud. Op de nieuwe foto is te zien hoe ze er nu op negenjarige leeftijd ongeveer uit zou moeten zien. Pakistan heeft met succes een raket gelanceerd die een nucleaire lading zou kunnen dragen. Dat gebeurde minder dan een week na een vergelijkbare proef door buurland en rivaal India. Deskundigen zeggen dat de raket een bereik heeft van 3000 kilometer. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten heeft Pakistan het snelst groeiende nucleaire wapenarsenaal ter wereld. Het weer, eerst nog zonnig en droog, maar later gaat het regenen. Het wordt zo'n 14 graden. Morgen ook wisselvallig en iets warmer. Dit was het nos Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A12 Den Haag Utrecht bij een Gouwe 2 kilometer... En op de A20 vanaf Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oh. Uh, wat gaan we doen? We gaan zo direct lekker even bellen naar het plein. Ja, wel, ja, oh, of ja. We, ja dat doen we zo jullie. Ja, we gaan zo inderdaad even bellen naar het plein, dat hebben wij als mysteriegaan. We hebben dat al een paar keer een hint gegeven. En dan hebben we nog wat lekkers. Het met korting, oh. oh, god damn it. Handigen met korting. Oh. Ja. De nummer 1 hit van de Albert Heijn. Ja, ja. Dat was na hun succes van uh, na hun succes, uh, in ieder geval uit uh, 2006 dat was natuurlijk het Wupje lied. Wuppie wuppie wuppie ben je nooit mee? Wuppie dat uh, en nou hebben ze Hamburg met korting. Dus Albert Heijn gaat binnenkort een, uh, een album opnemen met de uh, Greatest Hits All Times. Nou, Albert, Albert en leuk. Heijn uh, die zijn daar vast heel erg tevreden mee. Albert, Albert en Heijn. Albert en Heijn. we gaan lekker even luisteren naar Gersper Peddol met morgen ben ik rijk. Ja, ben ik rijk. Ik hoop het. Want morgen ben ik rijk. En uh, daarna gaan we nog even naar Alex Jordan luisteren. En daarna krijgen we onze vriend van het plein, denk ik. Inderdaad, dus we hebben alleen maar vrolijke nummers en we gaan straks inderdaad even het plein even bellen. Want morgen zijn Robbie en ik zijn weer rijk. En daarna zijn we natuurlijk samen met Alexis Jordan in happiness. Ben ik bro, maar Morgen ben ik rijk. Gers, echt waar? Morgen is de toekomst. Ja. Dan alles bijst bedoel. Oké, wacht even wat vragen. Dus vergeet ik mijn problemen, voelt het slecht, is zelfs fijn. Ja? Is en niemand krijgt mij klein? Nee, mij nee, ook. niet ja.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 en, en niemand krijgt mij klein morgen ben ik rijk, dat is een feit En willen al die bitches hangen met mij Want dan heb ik een club en een hele wijk En heb ik zelfs een gouden mic En op iedere vinger heb ik een diamant Een boot, in jetski en een eigen strand Een mooie planeet en een eigen land En modellen die me bellen aan de lopende bank Vijf sterrenchef koopt die voor me koopt En in de schuur een bioscoop Een helikopters, dat had ik klaar Gevuld met champagne en caviar Voor nu ben ik Mr. Solo, maak me doos, Mijn naam mijn logo, dus maak een foto, en zij die mijn haten zijn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 zijn, dus vergeet ik mijn problemen, voor slecht slechter zelfs fijn En niemand krijgt mij klein Vandaag ben ik boog, maar morgen ben ik rij Morgen is de toekomst en zal het zijn Dus vergeet ik mijn problemen, voor slecht slechter zelfs fijn En niemand krijgt mij klein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 En niemand krijgt mij klein Vandaag ben ik ook, maar morgen ben ik rijk. Morgen is de toekomst en zal het vrede zijn Dus vergeet ik mijn problemen, voel het slecht en zelfs klein En niemand krijgt mij klein Deze is voor jou, deze is voor jou Deze is voor jou, voor jou en ook voor jou Deze is voor jou, deze is voor jou, deze is voor jou wanna miss this, see what you're bringing me, boy, it's priceless, I gotta be out of my mind not driving. try this. Ja, je had natuurlijk net uh, Alexis Jordan met Happiness en daarvoor Gers Bedoel met Morgen Ben Ik Rijk. En we hebben natuurlijk hier nu aan de telefoon... Ja, Mimoen van Schekbaar het Plein. Uh, heel fijn je te horen, Mimoen. Goeiedag. Hey. Hoe is het? Ja, super. Ja, en hoe, hoe is het bij jullie? Ja, lekker. Het, het weer is niet zo mooi, maar uh, het gaat. Ah, oké, okay, oké. Okay. Nou, gewoon helemaal top. Hey, uh, wij hebben het uh, twee uh, broodjes bij jullie uh, opgehaald en uh, ja, kun je daar wat meer over vertellen? Natuurlijk, ja, uh, volgens mij ging het om twee broodjes, de ja. polo pesto en de chicken bale thee. De polo pesto, dat is een heerlijk broodje, kipfilet, oude kaas, tomaat, rucola en pesto saus. Lekker hoor. En dan kan je het op diverse broodjes kiezen, dus een uh, baguette, of een maisbroodje, of een migranenbroodje, of een heerlijke brein broodje. Oké. Okay. Dan jullie ook een chicken bale thee. Hè? Ja, klopt ja. Het was belegd met kipfilet, bacon, sla, tomaat en pesto's. Natuurlijk hebben we daarnaast natuurlijk heerlijke andere broodjes. Dus ik zou zeggen, kom gewoon langs en probeer lekker van alles. Oké, okay, want uh, jullie bestaan nu uh, inderdaad ook alweer 15 jaar. Dat is echt uh, ja, wel weer, voor Zandvoort is dat een unicum. Ja, zeker. 15 jaar, dat is wel hartstikke mooi. Want, uh, ja, uh, want jullie zijn uh, ja, nu natuurlijk niet zomaar 15 jaar. W wat is een beetje jullie, jullie geheim? Jullie, waardoor jullie zeggen van ja, dit is het, weet je. Daardoor blijven die mensen echt terugkomen. Behalve het lekkere eten. Het is het kijk, natuurlijk, het lekkere eten, daar komen we natuurlijk. In de eerste plek plaatst uh, de, de mensen voor. De heerlijke frietjes, de heerlijke snacks, de ijsjes, de broodjes. En daarnaast natuurlijk de klantvriendelijkheid. We zijn heel uh, gericht op de klanten. Ja, heel goed. En, uh, we doen niet zo moeilijk over een uh, extra frietje of uh, saus erbij. Uh, ja, maar jullie maken ook alles zelf, hè? heb ik gehoord. Ja, klopt, de frietjes maken we allemaal zelf. Dat snijden we dagelijks vers. Dus de, de, waar de klant erbij staat. En de broodjes, die worden nou, vers voor je neus, uh, worden ze belegd. Heerlijk, ik heb het net inderdaad mogen zien. Het wordt inderdaad, even voor de mensen thuis, het wordt inderdaad allemaal gewoon vers voor jullie. Het wordt klaargemaakt, alles wordt daar echt met de hand gemaakt. En dat is gewoon, ja, eigenlijk denk ik wel hetgeen waardoor de mensen gewoon terug, terug blijven moeten komen. Want het is gewoon natuurlijk hartstikke lekker allemaal. Zeker, zeker. Want jullie hebben trouwens ook afgelopen zaterdag, hebben jullie de aardappelschilwedstrijd hebben jullie gehad. Ja, dat klopt, ja. Dat was uh, zeer groot. De... Zeer groot. Echt heel gezellig, mooi weer, veel mensen die meededen. Nou, het was echt een uh, topdag. Het was echt leuk. En het weer oh, okay. zat ook nog mee. Ja, ja dat was echt top. Een, uh, de zon scheen gewoon. Dat was echt mooi. Zo dat... uniek, Ja. hem. Ja, ja <laughs> Maar het is sowieso lekker, want jullie hebben wel, wel, wel meer volgens mij van dat soort dingetjes uh, jaarlijks. Dat jullie uh, zeggen van, nou, op die, met die wedstrijd. dan dit jaar. En vorig jaar was het uh, patatenbakken. Ja. Nee, maar de de schilder hebben we voor het eerst gedaan, dus volgend jaar weer. Dus het wordt gewoon een uh, wedstrijd dat uh, jaarlijks terugkomt. Kijk. En het, het moet gewoon elke keer groter worden, hè? natuurlijk. Daar gaat het om, hè. Ja, natuurlijk, absoluut. Dat iedereen mee moet doen en lekker schilderen. En ja. gaan voor leuke prijzen. Ja, want jullie hadden net hele mooie prijzen, want jullie hadden een hele mooie fiets te waarde van ongeveer denk ik, 600 euro. Een oh, hele mooie fiets ja. heb ik gezien. Een hele mooie fiets, ja. En wat was er nou nog meer te winnen? Ja, de tweede uh, plaats was een uh, duikcursus. Okay. En de plek was een, um, een jaar lang gratis friet eten. Kijk, kijk, kijk. Nou, dat zijn mooie prijzen, hè? Dat zijn inderdaad mooie prijzen, ja. Nou, volgend jaar wellicht uh, nog leukere prijzen en meer prijzen. En uh, daarnaast hebben we ook uh, een donatie gedaan aan het uh, Goede Doel. Stichting Vrienden van Nieuw-Innekem. Heel tof. Daar hebben we natuurlijk ook onze best voor gedaan. En die waren zeer tevreden. Dus uh, die willen we volgend jaar weer uh, aanschuiven. Oh, Oké, okay. en dan heb ik uh, eigenlijk nog wel een vraag, want jullie zijn natuurlijk dan uh, inderdaad, jullie zitten hier al 15 jaar en jullie uh, doen dus ook gewoon lekker mee voor het goede doel natuurlijk. Uh, hoe, hoe is het eigenlijk allemaal een beetje tot, tot, ja, tot stand gekomen? Het uh, aardappelschillen bedoel nou, ik? Ja, nee, nee, de zaak zelf. Ja, de zaak zelf. Die is uh, begonnen door Robert. Kijk, ken, ik ben uh, Mimoen en uh, daarnaast is uh, Alex uh, Alexander zag er ook bij. Oké. Okay. In elkaar van vroeger. Toen we nog uh, 15, 16 jaar uh, waren, werkten we vroeger bij Big Mouse. Oké. Okay. Zodoende is Robert hier uh, begonnen. Daarna zijn we een beetje uit elkaar uh, gegroeid en op een gegeven moment zijn we weer uh, bij elkaar gekomen. Het ja, is wel lekker dat je dat ook gewoon lekker samen met vrienden kan doen. Ik ja, denk zeker. dat het wel een stuk makkelijker werkt. Ja, zeker, maar je moet vertrouwen, je kent elkaar goed en je ja. weet wat, uh, wat je aan elkaar hebt. hè. Ja, absoluut. Want je bouwt op elkaar, hè? je hebt dus uh, ook elkaar nodig. Jullie zijn met z'n drieën, zijn jullie dus ja. ook die zaak gewoon echt begonnen? Jullie zeiden dus iets van: ah, weet je wat, we gaan het gewoon lekker met z'n drieën doen. We gaan ze ja, even laten zien dat wij wat in huis hebben. Zeker. Dat ja, hebben jullie ja, zeker, zo. want anders zitten jullie niet al 15 jaar. Jeetje ja, ja. Mina. En de VW hoort er ook bij, sinds 5 uh, jaar. Dus uh, we runnen hier op het plein twee zaken. Kijk eens aan. Dus uh, het is wel uh, hartstikke gezellig. En hopen dat het een mooie zomer wordt, hè? Ja, dat hopen we zeker. Ja, dan is het een beetje hier gezellig wat plein en uh, heel zand wordt. Ja, absoluut. Ja, ik heb het... Uh, ik, ik, ik woon hier natuurlijk zelf ook wel heel erg lang. Ja, dan weet je het ook. <laughs> ja, dat is als, echt als het plein... Uh, sowieso als je uh, bericht, richting de Kerkstraat loopt en het is inderdaad bloedmooi weer. En dan zitten jullie ook gewoon echt overladen. Dan staan ze nog niet allemaal hutje je op elkaar met een kaartje van oké okay, ik ben de volgende. Ja zeker. Dat Kijk zo hoort het ook. Ja maar dat klopt. Daar doe je het voor hè. Ja absoluut. En je moet altijd natuurlijk plezier in je vak hebben. Nou ik heb jullie ook eigenlijk nog nooit een dag zien staan uh, achter, de, achter de bank dat jullie zoiets van nou uh, hè, Laat maar. Nee nee nee nee nee. Dat, is, dat, dat, dat straalt gewoon ook gewoon hartstikke leuk uit als mensen die mensen binnenkomen. Ja, komen. Hey, vrolijk lekker gezellig weet je. Hup je kan het terrasje je kan lekker buiten zitten. Dat klopt. En we hebben gewoon goede goed personeel. Altijd vriendelijk. Heel aardig tegen Kijk. klanten. Dus uh, je doet het niet alleen maar samen, hè? Ja, nou helemaal top natuurlijk. Nou, we hopen dat, uh, dat jullie... Dat we, we, gaan, we, gaan, we gaan het gewoon zeggen. Jullie gaan er gewoon lekker nog een keer 15 jaar tegenaan plakken. Zeker. Dat doen we hopelijk. Zeker. Dat gaat, het gaat een aardappelschilwedstrijd. Absoluut. Ja, ik ga, volgens mij ga ik zeker meedoen. Absoluut. Nou, je je kent het je niet op. eens, joh. Je kent niet eens een aardappelschil. Ik nee. kan wel aardappelschil. ik kan het alleen nog niet zo al, heel erg snel. Nou, dat kan je nu alvast oefenen. Ik ja. ga echt oefenen. Ik heb een jaar de tijd. Nou, dat nou, was hartstikke leuk. Ja super ja. Hey, uh, Bedankt uh, voor de broodjes En uh, ja, bedankt uh, ja, voor het belletje ook Ik heb jullie ook bedankt Ja graag gedaan natuurlijk nee. En snacken bij het plein mensen Gewoon naar het plein toe gaan Omdat het kan Heerlijke broodjes ze worden allemaal vers voor je bereid Alles wordt samengesteld Je kan, je kan echt uh, ja, Volgens mij kun je zelf ook nog wel uh, als, je heel, als je een lief knip hoogt Kun je ook nog wel wat extra's voor elkaar krijgen Dus hey. dat moet gewoon lukken ah, Dat kan Alles is bij ons mogelijk hey, kijk eens aan okay. Dit willen we horen okay, Dankjewel hè. Hey, Fijn dat Goed Hamburgers met korting. Oh, oh, oh. Jij met die, met die achterlijke, achterlijke jingle van je Ik heb nog nooit moeite gehad met me concentreren, maar uh, Dit was hem wel huh. Nee, nee, je hoorde natuurlijk net snackbar het, uh, ja, Nou snackbar ga ik het niet eens noemen Gewoon, hoorde en die hoorde headline. Die zitten hier echt al 15 jaar Dat is gewoon eigenlijk gewoon ook een ambacht is dat geworden Daar gaan we gewoon nog 15 jaar tegenaan Want er zijn niet zoveel zaken hier in Zandvoort Die uh, kunnen zeggen dat zij er al zo lang zitten En dat willen we nou. natuurlijk wel zo houden maar zijn er niet zoveel hoor. Wij zitten al 13 jaar in de zaak, hè? 13 jaar? Ja, ja Lauren Hardy zit al 13 jaar. Ja, ja. Waarvan ik drie jaar heb meegemaakt. Dinky. Heerlijk. Ik, ik, ik vond het leuk. <laughs> ik heb heerlijk ja. genoten. Het waren drie wilde jaren. Ja. Ja, ja zeker. Zie, zie je dat? Ik pak hem gelijk over met die insteek van de week, weet je? Op het volgende oh, nummer. Wild, oh, weet je? Oh. oh. Hey, we gaan lekker natuurlijk luisteren naar Flora en nee. Sia. Of niet? Gaan we naar Adel? Adel! Adel! Je hebt ook veel vuur in de keuken gehad. Je hebt vuur in de keuken gehad. We gaan luisteren naar Adele met de Set Fire to the Rain. Making me hit bang Hello like. Rider, featuring Sia met Wild Ones. En wij hebben aan de telefoon... Robby! Dat <laughs> is je Q. Goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> hey Rob. Hé <Hey> Rob. <laughs> Hoe is het mij gesteld? <laughs> ja, goed, jongen. Oké, okay, ja, ik had je net ook al aan de telefoon. Ik, denk, wat, ik zei nou ook al, het klinkt je lekker. Maar je hangt ondersteboven, heb ik begrepen. Ja, nu niet meer. Ik heb hem al Oké, je hebt hem al <laughs> Hé hey, uh, luister, wij bellen, bellen jou natuurlijk niet zomaar, wij bellen jou naartoe naar aanleiding van Koninginnendag. Mm -hmm, ja. En uh, vertel jij eens wat volgens mij, heb jij wel een leuk feestje op de planning staan? Nou ja, we, net zoals vorig jaar doen we weer gezamenlijk, met een aantal cafés. En dit jaar is het nieuwe café van Charles er ook bij Oké. Okay. En, en een anders M4 natuurlijk. Kijk eens aan. En dan komt er een podium met in ieder geval drie tal artiesten en een dj. Kijk eens aan. Dus dat, dat wordt dat weer uh, net zoals vorige ouderwets knallen geblazen? Ja, dat gaan we wel vanuit. Kijk eens aan. Helemaal top. Dus we hopen dat het mooi weer wordt. En dan is alles goed. Ja, dat, dat moet natuurlijk wel, hè. We, we, ja. 30 april moet gewoon super weer wijzen. 20 graden, bam. Eigenlijk wel. Een je dat van tevoren verregelen, donder? Dat gaan we doen. Dan gaan we, gewoon, dan gaan we echt zo hard aan trekken, dat moet gewoon gebeuren. En als het regent, weten we wie we in elkaar moeten slaan. En bedankt, ja. hè. <laughs> fijn, dus ik, uh, voor de mensen, ik uh, ben niet te vinden op Koninginnedag. Dat is gewoon uit eigen veiligheid, mocht de pleuris <laughs> uitbreken. Van uh, Nee, ja, maar jij hebt er dus sowieso jij hebt een podium staan, dat wordt weer lekker, lekker feest natuurlijk met de, de, om, met de omliggende cafés natuurlijk ook weer. Ja, ja, ja, ja klopt. En nee. uh, een beetje bekende artiesten die er komen. Vertel, ja. Ik zou je heel eerlijk zeggen, ik heb geen flauw idee. Ga je weten, ga <laughs> je weten. Ik heb ook geen flauw idee, want dat regelt Tom. Oké, okay, nou maar dat gaan we meten. Nou, we zijn natuurlijk hartstikke benieuwd en is er ook nog iets waardoor jij zegt van gewoon, uh, kom gewoon extra naar Café Viertel, want daar moet je gewoon zijn? Of is het gewoon, dat gewoon, dat is gewoon, dat moet gewoon. Ja, nou ja, goed, ik weet, volgens mij ben je er zelf vorig jaar ook bij geweest, voor natuurlijk één groot uh, feest. Ja, ik herinner me niet veel meer van vorig jaar, dus. Uh, ben je niet geweest? Ik ben wel geweest, maar ik herinner me niet veel meer, weet je. De, ja. Volgens mij stond ik bij de, bij de tap en hield ik drie vingers omhoog, drie bieren, en dat heb ik zo een paar keer gedaan en toen ging het lichtje uit. Ja, uiteraard. Ja, nou, die was niet de enige. Nee, volgens <laughs> mij niet. <laughs> Dan ja, gaan we... We, we, we doen ons best om er uh, voor iedereen wat leuks van te maken. En... Ja, dat ja. komt helemaal goed, natuurlijk. Ja, uiteraard. Dus dat we gaan gewoon lekker knallen op nog lekker bij Café 4, gewoon lekker in de half staat. Bam! Ja, Huppakee. Ja. Helemaal goed, helemaal goed. Ja, altijd ja, gezellig. Okay. Ja. Hoe was trouwens, even nog de vraag, hoe was bij jou de Rokjesdag? Ja, die was eigenlijk best wel leuk. Ja, leuke vrouw gezien? Ja, ja. Ik heb, uh... Iedere dame die kreeg kreug een glaasje prosecco, als ze midden een rokje aan hadden natuurlijk. Mm -hmm, ja. En dan lag er roze lopen voor de deur. Hé. Erg gezellig. Nou, dat is helemaal toch. er dan verwacht had, moet ik hem toegeven. Ja, het was ook nog niet eens zo slecht weer hoor, Rokjesdag volgens mij. Nee, klopt, klopt. Dat was zo ja, mooi. Moeten we wel zo hebben, ja. ook bij Koninginnedag natuurlijk. Ja, ja. Dus jij hebt je ogen staan uitkijken bij Rokjesdag en bij Koninginnedag, wordt het gewoon rennen vliegen ja, nou, staan springen overal naartoe? Zul, toe. Zel, zel het, mooi weer was het nou ook weer niet kom hè, Mike. Nou ja, oké, okay, we hebben het dan ook niet over het weer, maar we hebben het over, over het vrouwelijk schoon. wat inderdaad uh, met hun uh, ja, met hun rokjes aan door de straat heen wandelt. Ja, ja, klopt. Ja. Dat is hetgene waar ik even op aan het mikken was. Ja, ja, ja, ja, ja. ja maar dat was nou net weer niet zo mooi weer dat die rokjes net even wat korter waren dan uh, wat we allemaal hopen, zeg maar. Het was, een, het was een beetje nonnenrokjes weer. Juist, dat juist. juist, juist ja. Nonnenrokjes weer. Ja. Die houden we erin. Nonnenrokjes weer. Ja, ja. Het was meer kniehoogte. Zeg maar. Ja, ja, maar je dat... niet, hè? Het werd niet kort genoeg. Maar nou, was Jezus. jij uh, zondag dan? Lag je onder een steen of zo, Mike. Ik uh, was zondag was ik uh, ja, half uh, ja. in coma, want ik was toevallig toevallig zaterdag in Café 4. <lacht> <lacht> Daar was ik toevallig. Dus, uh, ik uh, was iets later wakker dan gepland, dan <lacht> ik het zo zeggen. Hé, hey, maar Rob, uh, wordt ja. dus één groot feest maandag bij jou? Ja, we gaan ons best doen. Kijk, helemaal oh, gezellig. Okay. Aan de voorbereiding kan het niet liggen. Nee, nou, absoluut niet. Nou, dan zie je, dan zie je sowieso, mij zie je sowieso, aankomende maandag, zie je mij? Gezellig. Ik moet, ik moet gewoon werken, dus, uh. ja, komt helemaal goed. Ja, ik, ik ook. <laughs> ik kom bij allebei de Robby's, kom ik een biertje halen. Gezellig. Gezellig, helemaal goed. Hé, hey. oké. Okay. Succes nog. Hey. En jullie ook, jongens. Hey, Hé, dank you. je. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Ja, dat was Rob van K5-4. Altijd er. gezellig. Eerlijk weekend, kom ik er. Echt, het is, uh, oh, jongens. Die mensen die worden gewoon al vrolijk als ze Die hebben iets van, ja, daar is die weer. Nee, dat is bij ons wel anders. Ik word meestal niet zo vrolijk als ik jou ja. zie. Ja, en bedankt. Nee, maar ik doe er ook <laughs> nog wel, ik doe af en toe doe ook nog, nog wel eens de muziek. Ja. En dan staan we gewoon net zo lekker te knallen als hier bij de radio. Dus dat is gewoon één groot feest. Wat heb je aan leven, zeg? Ik heb een geweldig leven. Hoe heet het? Uh... Vertel. Gaan we nog even lekker een nummertje luisteren? We gaan we nog even lekker een nummertje luisteren? Uh, DJ Fresh, hè? dat wou jij wel. Ja, van. DJ Fresh. Het is natuurlijk niet helemaal toepasselijk bij het weer. Maar omdat wij mooi weer willen, is dit hetgene wat die wolken moet gaan verdrijven. Dus, we gaan luisteren naar DJ Fresh met Hot oh, Right now. Die is een lekker hoor, die is een lekker. En dan komen we zo weer bij jullie terug. Crazy. Zomerse muziekjes. Daar zijn we weer. Jouw natuurlijk net Afrojack met Germanology. Can't Stop Me. En daarna, daarvoor hoorde je DJ Fresh met Hot Right Now. En we hebben aan de telefoon ondertussen Ron Brouwer van Laura Hardy. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey. hey. Hoe staat het ervoor? Is wel een wel onverwacht belletje, want ik heb niet op jullie gerekend. Uh. Ah, nou, zo zijn wij. Wij doen het altijd onverwacht. Dat maakt het nog extra leuk. Ik sta bij de glasbak. Hahaha <laughs> Ook oh, vandaag is lawaai Ja, daar staan we Nou ja, we hebben in ieder geval achtergrondmuziek uh, voor, uh, voor nu Voor wel. Nou, we bellen je natuurlijk niet zomaar. maar jij hebt natuurlijk uh, vast al weer wat te doen met Koning in de Dag Kijk, Koning is er altijd wat te doen, of niet? Uh, ja, door... maar vooral bij uh, jou, hè, de daar, de daar de bellen de we je voor de Ja, bij mij is er altijd wat te doen We hoeven geen Koning in de Dag voor te hebben, maar uh, we hebben weer een gezellig podium voor de deur Lekker hoor! Met allerlei DJ's. DJ's artiesten. DJ Nop. Hey. hey. Met gezelligste, de de afsluiter altijd hè. Voor de, de echte dancers zonder ons. Uh... Lekker hoor. Nou, Ron, lekker. Dan, dan staan jij en ik staan weer gewoon tot een uurtje of twaalf lekker te knallen, toch, of niet? Jij staat weer boven op het podium natuurlijk. Ja, ga, ga, ga je dit jaar met me mee <laughs> of niet? Nou, misschien wel. Ja, kom, gaan we doen. Als, als ik genoeg oranje bitter op heb, dan. Uh... Oh, dat geloof mij, maar, maar dat komt wel goed hoor. Daar leg ik wel een infusie voor je aan. <laughs> en we hebben ook een heel speciaal uurtje, dat is het uh. Hazes uurtje met DJ Bol. Oh, Kijk ja, hoor. Dat is ook een topper hoor, Mike. Dat DJ moeilijk. Bol. Ja, ja, ja. Dan gaan we absoluut. Echte... Daar gaan de handjes in de lucht. Voor de echte Azisvins. Nou, dat komt goed. En dan hebben we. Waarschijnlijk nog een, uh, een surprise act, maar uh, ja, daar kijk ik nog niks over zeggen. Oké, okay, oké. Okay. Nou, kijk eens aan. We hebben ook nog een surprise, surprise act dus bij jullie. We mogen vanaf 4 uur beginnen met de muziek, dus dat gaan we dan ook meteen doen. Is <laughs> Lekker hoor. Lekker. Dus, dus... maar je in het hele dorp gezellig, hè? Dat weet je. Hè? Ja, ja ik, maar... we, hebben, we hebben net uh, Rob aan de lijn gehad, van 4. Uh, ja, ja, die hebben ook gezelligheid uh, ten top, uh, zal ik zeggen. Ja, ja. Wij bellen alleen de gezelligste kroegen, dus ja. Ja, maar er zijn alleen maar gezellige groepen Ja, ja wij, be wij bellen gewoon de, de, de twee die gewoon in de top 10 staan. Voor jou oh, dan. Die, bereik, die, die bereikbaar zijn zeker. Ja, ook oh, dat. <laughs> nou, nou wou ik het niet zo zeggen, maar... He? komt het wel op neer. Oké. Okay. Hadden jullie nog een lekker broodje vandaag? oh of... nou, we een goed broodje hoor, absoluut. Oh, van wie was hij? Hij was van het plein. Au! Oh. oh ja, 4 ja, uur verjaardag natuurlijk. Ja, klopt, 15 jaar. Ja, we hadden een goed broodje. Hadden we. we hadden even oh, kijken, okay. wat hadden we ook alweer op? Ik had, ik had de Chicken BLT en wat had jij? Ik had de Pesto Polo. De Pesto Polo. Altijd lekker. Goed. Dus dat uh, waren hele goede broodjes. Oké. Okay. En uh, wat we nog meer hebben natuurlijk. ja Na, vertel, kom op. Na, zaterdag hebben we super super Sunday, hè, met het voetbal betreft. Hè? Hey, ja, ja. Wel ja. oh, lekker. Waarschijnlijk wordt hij eens ja. dat, dat zullen jullie wel leuk vinden, denk ik. Niet, ja, Robby vindt dat leuk, maar... Ja, ja. ja Robby wel, hè. <laughs> ik, ik ook niet, hoor. Maar ja, goed, het uh, is niet anders. Alleen AZ moet even tweede worden. Dat zou ik wel erg prettig vinden. Ja, het moet maar... wel even gebeuren, ja. Daar zijn anderen het weer niet mee eens, geloof ik. Nou, joh, dan zijn wij het er wel gewoon mee eens. Dat maakt toch niet uit. <laughs> In ieder geval hebben we... We hebben voetbal op twee schermen, dus uh, Kijk eens iedere keer weer gezellig komen. kijken. we zijn uh, zondag in de stadion afgesloten, zijn we om twee uur open en het wordt schitterend mooi weer, dus... Uh, nou, daar dus doen we het voor. Dus het is alleen maar feest dit weekend? Ja, sowieso. Precies. Kijk eens En aan. Dus is er s'avonds natuurlijk gewoon uh, oranjebal zoals elke uh, nachts voorkozing in de dag, hè? Dan trek ik mijn jurk aan. <lacht> ja, dan wil ja. ik jou ook echt zien hoor, in je jurk. Neem ik mijn vader ook mee? Ja. Ga je gezellig met mijn vader dansen dan? We gaan gewoon zondagavond uh, dansen. Het, het gaat weer nergens om met jou, uh, Mike. Uh, uh. Oud nieuws, hè, uh, oud nieuws. Oh. <laughs> maar het wordt dus weer hartstikke gezellig dit weekend bij La Hardy. Ja, tuurlijk. Altijd, hè. dit weekend. Nou, uh, in ieder geval uh, ja, bedankt voor de hitch up Ja. En ik hoop dat we je lang genoeg aan de lijn hebben gehad zodat alle flessen er nu doorheen zijn. Dat je gelijk kan instappen. Ja, nou, Gerrit is nog druk bezig, dus ik moet <laughs> altijd de kartonnen dozen vijf trappen Is goed. goed. Okay. Hey, ik, eh, ik zie je vanavond. Oké. Okay. Goeie uitkenning nog. Goedemt. Ja, dank Hoi hoi. Bye. Ja, dat was natuurlijk Ron Brouwer van het maar, café Laurel en Hardy DJ Bol wordt wel heel gezellig Ik ben benieuwd ik Ja, ben benieuwd. dat is echt, echt leuk Volgens mij heb ik hem wel eens gezien Ja, ja Peter Bol nee, ja, dat, dat weet ik al Dat, dat is, dat gaat dat is onze, onze grootste hazesfan En die gaat gewoon lekker even, even een hazesuurtje draaien Ja, dat moet gewoon helemaal goed komen Wat hem ook echt gegund is, want hij doet het altijd wel heel leuk Ja, absoluut Dus uh, dat betekent dat we gewoon, het is gewoon feest dit weekend ja. En Koning in de Dag, en het voetbal dus, oh jongens, echt, dat kan gewoon niet meer stuk Sowieso Het kan gewoon echt niet meer stuk Daarop gaan we nog een lekker nummertje draaien En dan komen we zo oh, nog even bij de mensen terug, toch? Ja, we gaan even, misschien dat we het VVV even kunnen bereiken Voor ja. de eventuele activiteiten Ja, gaan we, nog even, gaan we daar ook nog even naar, uh, naar spitten En we gaan nu luisteren naar, uh, naar een lekker nummertje Alena, jullie kennen het vast wel van het nummer Midsummer Night En zij heeft natuurlijk weer een nieuwe, nieuwe plaat, heeft zij gemaakt Nieuwe platen, wel te verstaan Single, single Nieuwe single heeft ze uitgebracht En uh, dit is echt voor de mannen is het een heerlijk nummer your captain tonight Ja, je hoorde natuurlijk Quintino met We're Gonna, We're Gonna Rock. Quintino is natuurlijk ook weer helemaal terug van weg geweest. Lekker, lekker, lekker. En Robbie, jij, wat vind jij nou van Quintino? Ja, ik, ja, het is niet mijn uh, stijl, moet ik eerlijk zeggen Hij heeft toen ook het nummer met uh, mit Mitch Crown Heeft toegemaakt. You Can't Deny Dat is wat rustiger Vind je dat dan wel wat hebben, omdat het ook vocaal ingezongen is of? Oh, Ja, ja hij is wel wat beter Het heeft ja, ja Dit, is even, dit ja. was meer echt uh, ja, hard, uh, hard party style ja, ik, ik vind het altijd wel lekker Het is altijd ook lekker met, uh, met de zomer die we, altijd, uh, die we natuurlijk weer gaan krijgen En alle feesten op het strand het is echt wel zo'n zo knalmuziekje Jezus, is dat ook weer zo ver? Oh, wat erg Yes. <laughs> Nou mensen, wij zijn uh, niet de enigen met uh, de geheime taal. Want uh, de Franse tweeten uitslagen in geheimtaal. De Hollandse stroop is populairder dan Hongaarse stroop. En Canada heeft al gestemd. Dat blijkt uit tweets die Franse kiezers vandaag massaal rondsturen. De reden voor deze vreemde uitlatingen is een boete van 75.000 euro... en een mogelijke gevangenisstraf. In Frankrijk is het namelijk ten strengste verboden... om uitslagen van presidentsverkiezingen naar buiten te brengen... voor de laatste stembureaus dicht zijn. Op straffen van een boete van 75.000 euro en gevangenisstraffen... probeert de overheid over af te schrikken. Maar vooral veel uh, jonge Fransen is uh, de maatregel volkomen achterhaald. Zij weten hun informatie handig te verpakken in codetaal waarbij Hollandse stroop staat voor de socialistische kandidaat François Hollande en president Sarkozy wordt aangeduid met Hongaarse stroop. De president, uh, president heeft namelijk Hongaarse wortels. Uh, Canada staat dan weer voor de overzeese gebieden van uh, de uh, overzee, overzeese gebiedsdelen van Frankrijk. En alle berichten worden getwitterd met Radio Londres. Dat is een knipoog naar de ondergrondse radio uh, uitzendingen waar veel Fransen tijdens de Tweede Wereldoorlog naar luisterden En ook proberen ongedurige kiezers aanwijzingen te vinden Op Franstalige websites in het buitenland Populair zijn de wazen Lesjolbe en Labribe. Le uh, zij liggen daardoor inmiddels al een, een paar uur plat Zo Ik vind het eigenlijk raar Waarom mag dat niet joh Nou Dat is toch, dat, dat, dat is toch niet minder dan normaal Dat je dat kan delen en tweeten Stel je voor je bent hartstikke blij dat diegene verkozen is waar jij stemt dat is hartstikke leuk Of niet ja ik vind het een beetje raar nou ah, ja het een uh, beetje raar het blijft natuurlijk een beetje spannend altijd en, uh, ja dat wel dat wel en uh, we staan, natuurlijk, uh, dit, uh, <coughs> we staan nu natuurlijk niet alleen in het teken van ons eigen programma er vandaag... ...maar we staan ook in het licht van de Koninginnedag die aankomt. Want het gehele centrum van Zandvoort verandert in een gezellige rommelmarkt... ...waar u natuurlijk ook terecht kunt voor verschillende optredens en hapjes en drankjes... ...ook aan de kinderen wordt gedacht. Want in het ochtendprogramma hebben we een taartenwedstrijd rond de zonsopgang... ...en de rommelmarkt van heel vroeg tot en met twee uur smiddags... ...toegestaan op de gehele Davidsstraat en de Prinsessenweg met uitzondering van het bustraject. Buiten dit terrein wordt geen rommelmarkt... Toegestaan. Want om half tien het Raadhuisplein, de jeugd van turnvereniging OSS, geeft weer een spetterende demonstratie. En de officiële opening van half elf tot kwart over elf, Raadhuisplein met, uh, met... Van... met medewerking van Koper Ensemble, met uh, ook nog een ballonnenwedstrijd om vijf over half elf uh, op het ra Raadhuisplein. En vanaf kwart over tien worden de ballonnen uitgedeeld. Ja, we hebben natuurlijk ook nog een zinderend middagprogramma... ...ook weer voor de kinderen. Zoals er net aangezegd werd, uh, werd er ook daar weer aan gedacht. Want de kinderspelen voor de kinderleeftijd van 2 tot en met 12 jaar... ...vinden dit jaar van 12 tot 4 uur plaats in de Haltestraat en de Zwaluweestraat. Kinderen kunnen zich inschrijven vanaf 11 uur bij de inschrijftafel... ...naast Café Nuf in de Haltestraat. Natuurlijk is de deelname aan de spelen gratis voor alle deelnemers wat lekkers. En de allerkleinsten kunnen zich weer prachtig laten sminken. Nou, sminktafel staat ter hoogte van Café Nuf... ...dus als je je kinderen lekker wil laten inpleuren en verven... Gewoon lekker doen. Maar kijk, wij wensen natuurlijk alle kinderen ook heel veel speelplezier. En, en willen graag het volgende daarbij af gaan spreken. Bij elk spel staat een spelbegeleider van de organisatie. Volgens de aanwijzing. Dus kinderen luisteren heel goed. Als jullie luisteren, luister goed naar je spelbegeleider. Doe wat je spelbegeleider zegt. Want anders komen er ongelukken. Neem dat aan van papa Mike. Inderdaad, en uh, natuurlijk is de deelname van de kinderen uh, op de kinderspelen ...is natuurlijk geheel op eigen risico van de deelnemers. Dus haal maar geen gek of gevaarlijke stunts uit op de toestellen. Weet je, Het is zo zonde als er weer een ambulance die halte straat in moet. Ja, het wordt natuurlijk gedaan in het centrum. En ja, zoals het uh, net al gezegd werd, het is gratis en het is natuurlijk ook kindvriendelijk. En de organisator is Stichting Viering Nationale Feestdag. En ja, datum is natuurlijk niet meer dan normaal: 30 april 2012. Het begint natuurlijk allemaal om half acht ochtends en het eindigt natuurlijk ook weer ergens rond een uur of twaalf. Ja. Ja, volgende ochtend van april Drie uur, uh, uur s'avonds Laten we zeggen drie uur s'avonds dat het eindigt Snap ons Snap ons. ons Zullen wij nog proberen om zo even Albert Jan te bellen Voor wat kijken wat CFM allemaal wil doen Ja, we gaan nog uh, even één nummertje erin We gaan dan we zo dan nog even uh, kijken Ja We hebben nog heel kort, dus het moet uh, We moeten even een kort nummertje hebben Don't blame the ja, part Oh, dat moet we gaan luisteren naar de Bingo Players featuring Heather Bright met Don't Blame the Party Mode. We gaan nu even kijken of we AJ te pakken kunnen krijgen. AJ Vos, onze programmaleider. Dan zijn we zo weer bij jullie terug. ook weer de bingo players featuring Heather Bright met Don't Blame The Party. Oh, Lekker nummertje, dat was wel even een knalletje. We hebben net even trouwens nog even gekeken voor CFM, maar wij van CFM zijn vijf. Dus wij, dus, Ja, uh, hoe zeg je dat, in plaats van BN'ers, bekende Nederlanders, um, BZ'ers noem je dan, dat bekende Zandvoorters, wij als bekende Zandvoorters staan dan gewoon lekker populair een biertje te drinken in de Haltestraat. Dus wij zijn vrij, als CFM zijn we dan. Vind ik een beetje slecht, maar dat eigenlijk is mijn wel, mening. Maar, uh, eigenlijk wel, maar wij laten ons wel horen gewoon. Dat doen wij. We hebben ook ik hoop trouwens nog wat uh, bij Café Koper volgens mij, hè Rob? Ja, we gaan even kijken. Wat, wat heeft Café Koper voor ons uh, bij, uh, bij gedaan? Voor... Oh, die gaat ook met Koning. Die gaat... Nou, Koninginnendag hebben we natuurlijk ook weer café Koper. Het is natuurlijk het hele dorp is het feest, Want we hebben maandag uh, 30 april zingt het gemengde Zandvoorts Koper Ensemble. Weer de obade van de Koninginnendag voor de derde keer. En daar zijn wij natuurlijk hartstikke trots op. Want smiddags na de tonpoes is het uh, de beurt aan Henk Jansen. Hij treedt live op bij, uh, bij café Koper van 3 tot 6 uur. En zal zorgen voor die gezellige speciale Koper. Want sfeer zal alleen onze eigen Henk dat kan. Nou, we weten natuurlijk allemaal waar café Koper zit. Mocht je dat niet weten. Wij zitten op het Kerkplein. Nummer 6 In ieder geval café kopen dan. En het is natuurlijk weer kindvriendelijk. De zaterdag is natuurlijk weer café Kopertje zelf. Dus ik zou zeggen Koning de Dag. Gaan, gaan, gaan, gaan, gaan, gaan. En het erge van alles is erop We zijn alweer bijna aan het einde van het programma. Ja. Jeetje ja, mina hè? Wat gaat het allemaal weer hard. Fucking niet normaal. Fucking niet normaal joh. <laughs> Rob. Uh, ah, ondanks dat jij met uh, Koning de Dag moet werken. Heb jij zelf nog plannen deze week staan? Nee. Werken. Alleen werken. Werken. Werken. Ja. Ja. <laughs> Work. Mm. <coughs> ik wil het niet weten, Mike. Ik <coughs> ook niet. Hoe heet het? Uh, ja, dus ja, we uh, zitten alweer het einde. Hè. Het gaat allemaal weer hartstikke snel, want uh, wat gaan we volgende week allemaal weer doen? Volgende week gaan we natuurlijk weer voor een nieuw broodje, broodje van, van de week. Ja, volgende week uh, hebben wij natuurlijk ook weer hamburgers met korting gesponsord <laughs> door de AH. Hamburgers met korting. Uh, het is wel eigenlijk heel erg. echt te dol. Ja, echt veel te dol. Ja, wat uh, hoe heet het? We zijn er volgende week weer met een heerlijk broodje. Volgende week inderdaad. En we hebben natuurlijk ook weer de evenementenagenda natuurlijk. Evenementagenda, we gaan even kijken of we nog een beetje de ervaringen van de koningendag goed die zijn begaan. Ja, we gaan, iedereen, we gaan even heel veel mensen bellen kijken of wat voor katers ze wel niet hebben op de woensdag zelf nog. Uh, ga jij nog op de vrijmarkt staan? Ah, uh, ik ga niet op de vrijmarkt staan. Ik ga in de kroeg staan, jongen. Ik denk jij moet even wat geld bij verdienen, maar. Nee jongen, ik heb, dat heb ik niet nodig Nee, nee, nee, natuurlijk zijn wij volgende week zijn wij weer te blijven Van 12 tot 2 uur s middags De lekkerste muziek, de lekkerste nieuwtjes En het lekkerste broodje van de week natuurlijk Altijd lekker en, en deze de week, gezelligheid Inderdaad, en deze week werd dit natuurlijk verzorgd door Café Het Plein En Robby Het spijt me, maar ik spreek je later Tot later Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5